Max. Roger, seven, four, seven. The is ready for Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en hartelijk welkom bij de laatste reguliere aflevering van Nachtvluchten. Volgende week zijn we er ook nog, maar dat wordt een speciale uitzending... waarin we vanaf de luchtverkeersleiding Toren op Schiphol met de noordere zon gaan vertrekken. Geniet dus nog even van deze laatste verrijkende vluchten het baken in de nacht... waaraan men zich twaalf jaar lang heeft kunnen laven. We gaan snel van start met Vlucht in het Verleden... met gesproken woord van en door Fie Karelsen. De actrice werd als Sofia de Jong in 1890 geboren... en groeide op in een artiestengezin. Ze debuteerde op driejarige leeftijd... speelde bij haar 25-jarig jubileum de titelrol in Matahari en was enige tijd getrouwd met cabaretier Jean-Louis Pisuis. Straks Claire Voyens uit 1964. Maar we beginnen met een bijdrage van de NRU uit 1962. Het door haar zelf geschreven een vrouw telefoneert. Het woord is aan Vie Karelsen. Zij begint met een uitleg over de ontstaansgeschiedenis... van deze telefoongesprekken. Deze gesprekken zijn ontstaan gedurende de oorlog toen de noodzakelijkheid bestond om een repertoire te hebben... wat men alleen kon brengen. In die tijd had ik zo lang gewacht met daarmee te beginnen... dat het repertoire dat daarvoor geschikt was... wel haast uitgeput leek door mijn vele collega's... die ook in besloten kring optraden. En toen, in die tijd, herinnerde ik mij... de toespraak van mijn directeur Cor van der Lucht-Meltzert... bij mijn 25-jarig jubileum. Bij de vele lieve en hartelijke dingen die hij tegen mij zei... eindigde hij zijn speech met te zeggen... "Vie, je bent een lieve vrouw. Je bent een prettige collega. Je bent een goede toneelspeelster. Je hebt maar twee fouten. Je huilt te gauw. En je telefoneert te lang. Dat herinnerde ik mij. En daar wij in die tijd al meer dan genoeg huilden besloot ik te telefoneren. Een vrouw telefoneert. Eerste gesprek, 1939. Ja? Zo, lieve schat, daar ben ik dan. Ja, neem me niet kwalijk dat ik daar net zo kort was hè, en zo gauw afbelde. Maar ik moest me hier eerst even met van alles bemoeien. Anders voert er geen mens wat uit. Ja, nee, zeg jij, kent dat nog niet. Maar hoe, hoe meer personeel of je hebt, hoe harder je achter ze aan moet zitten. Nou, bijvoorbeeld de wagen is in reparatie. Nou, en dan loopt zo'n chauffeur ineens in je huis rond te slenteren of er niets anders te doen valt. Nou, ik heb ze nou allemaal aan het werk hoor. Willem is aan het zilverpoetsen, Jean is boven bezig met de slaapkamers. Marie, nou ja, dat weet je, hè? dat is mijn ideaal. Die is prima. En altijd bezig in de keuken. Hè? Uh, we, we hebben trouwens een paar mensen te eten vanavond. En het uh, bellenkind doet de trappen. Maar, kind, nou ben ik ook dood en doodmoe. Ik ben drie keer de trap op geweest. Ja, en, en, en helemaal achter in de tuin. Hm? Wat? Wat ik daar moest doen? Ja, ik zal je vertellen, kind. Vannacht hoorde ik zoiets geks achter in de tuin. Ja, je weet, ik slaap zo licht. Ik hoor altijd alles. Ik, ik ben altijd direct wakker. Ja. Ja, oh nee, maar dat Reuzen Reuzenproppen in mijn oren altijd, maar ik hoor toch het minste geluid. Nou, nou wou ik eens gaan zien wat dat nou eigenlijk was. Nou, als ik er een en ander op afstuur, dan krijg ik toch maar een halve boodschap. Dat was niets. Nee, helemaal niet. Ja, nou ja, dat is te zeggen. Een dode vogel. Ik denk dus dat ik een kat heb horen lopen. Jawel, wel waar. Kind, dat kan ik best gehoord hebben. Ik zeg je toch, ik hoor alles. Maar, um, nou eens even wat anders, liefje. Uh, ik kom niet naar je toe. Hoor. Ja, ja, ik heb het beloofd, maar uh, ik zeg je toch al, de wagen is stuk. Hm? Oh nee, nee, kind, nee, dat krijg je niet van me gedaan. Oh nee, voor geen duizend gulden, in de tram. Hop, stel je voor... Nou ja, dat zitten in de tram, dat zou dan desnoods nog gaan. Alhoewel, ik krijg de zenuwen van dat stoppen bij elke halte. Maar wat ik nou absoluut niet kan, dat is dat staan wachten tot er een tram komt. Wel nee, niet waar. Niet elk ogenblik. En soms hoor ik van mensen dat ze volle vijf minuten hebben, ze dan wachten. Nou echt, dat zou ik niet kunnen. Wel nee, kind, ik kan nog geen twee minuten staan, dan val ik al flauw. Maar st, nee, nou, st, nou lieve schat, ik heb nu alle tijd. Ja, ik breng je gewoon telefonisch een bezoekje. Ik vertel je alles wat je weten wil. Het ging immers voornamelijk om het recept van die cake. Nou, dat kan ik je zo ook wel geven. En bovendien, ik zei, je geloof ik al, we hebben een paar mensen te eten vanavond. En dan moet ik beslist een paar uur rusten, anders ben ik niet in staat om conversatie te voeren. Nee, nee, nee, nee geen feest. Nee, kind, niet eens een diner. Gewoon eten. Nee, uh, uh, ja, de nieuwe buren. Die moest ik eens een keertje vragen. En ze lijken me trouwens heel geschikte lui. Hij vooral, ja. Hij is een heel behoorlijk geheeltje. Hij, hij is iets aan, de, aan buitenlandse zaken, geloof ik. Ja, nou, nou, nogal iets gewichtigs. George weet het precies. Ik vergeet die dingen altijd direct. Ja, kind, als je ook zoveel dingen in je hoofd hebt... Nou, en dan heb ik er John en Alice bijgevraagd. Die passen altijd zo overal bij. Hè? Die zijn zo heerlijk plooibaar. Huh? Nee. Wel, nee, kind. Waarom zou ik nou nerveus zijn voor een etentje? Nee. Ten eerste zorgt ik maar lief voor alles. Ja, ik heb alleen alles met hem moeten afspreken. Maar ik heb gezegd dood gewoon niets bijzonders. Nee, ik heb gezegd dat dus ze een duivertje moest maken. Maar ook vooral niet al te uitgebreid. Nee, gewoon een beetje paté en wat gerookte zalm... en wat paling en dan sardientjes nou dat zal. Oh, nou, ja, ja, een paar gevulde eitjes. Ja, dat doe ik er ook bij, hè. En dan een of ander slaatje. Nou, en dan een, een lichte bouillon. Een stukje uh, zalm. Eh, verse zalm, ja. Met, eh, met wat komkommersla. En dan doodgewone een haast met drie groenten. En dan uit afgelopen. Ja. Nou ja, dan krijgen ze wat kaas, wat fruit, een stukje gember misschien. En dan bij de koffie komt dan mijn onvolprezen cake. waar jullie verleden week zo van smelden. Je ziet dus helemaal geen uitpakkerij. Hè? Nee, dood en doodgewoon. Ach, hè, nee. Lieve schat, meen je dat nou? Ben je zo nerveus voor je eerste echte diner? Nou ja, kindje lief, als je het ook allemaal zelf wilt doen... waarom gaan jullie toch niet liever in een restaurant eten? Wat een onzin. Dat is helemaal niet zo duur. Nee, en zelfs als je het mij eerlijk vraagt, is het zelfs veel en veel goedkoper. Nou ja, ja, dat is wat anders. Natuurlijk, ja. Jullie jongelui, jullie zitten gezelliger en vrijer onder elkaar thuis. Maar neem nou ons, oudjes. Ja, zeker. Ja. Bij jullie vergeleken zijn wij oudjes. Kind, wij waren verleden week 24 jaar getrouwd. Nou, en toen zijn we met z'n zessen, George en ik, en de kinderen. Nou, als je twee getrouwde dochters hebt, heb je er twee zoons ook bij. Nou, en toen zijn we gaan eten in dat, uh, dat restaurant in, uh, op het Voorhout, weet je wel. Nou, kind, als ik je nou vertrouw. Je kent trouwens die diners daar, hè? Ik eet er nooit iets anders van dan het Halduiver en het dessert. Oh, ik zou veel, veel te dik worden, al had ik maar eens in de veertien dagen zo'n diner. Nee, nee, nee, nee, kindje. Als je veertig geweest bent, nou, en ik ben al heel lang veertig plus. dan moet je om je lijn gaan denken. En dat doe je alleen met succes. Niet door dingen te doen, maar door dingen te laten. En zeker geen copieuze diners te eten, hè? Nee. Nou, maar, maar om dan nou terug te komen op jou, dat is zo duur. Nou, wij waren met z'n zessen. Uh, we hebben allemaal een borrel vooraf gedronken bij de Hortuiver. Hadden we een vodka. We hadden een paar heus, hele goede flessen wijn. De heren nog een cognac bij de koffie. En ik geloof de meisjes ook nog een liqueur. Nou, en Georges betaalde met de fooi. Nou, je weet, hij is altijd heel royaal. Ik meen tachtig gulden. Nou, je ziet, voor de duurte hoef je het nou echt niet te laten. Maar jij wil het thuis doen, ik begrijp het best. Hoor. Toen ik zo jong was, had ik ook nog wel eens van die nuttigheidsbevliegingen. Dat gaat wel over. En dus nu je keek. Ja, kind, eigenlijk is het dood en dood eenvoudig en, en, en niets aan. Je neemt een half pond boter. Net zoveel suiker. Een ietsje meer bloem. Dan vier eieren. Wat? Wat een onzin. Nee, kind, wat maakt een ei meer of minder nou voor verschil op je budget? Die onnozele vijf centen? Nee, hoor, je neemt er vier. Nou, en als je hem nou extra lekker wilt maken... dan gooi je er een flinke scheut een of andere liqueur door. En dan, wacht even, vooral een minuut of tien van tevoren je oven aansteken. Nee, hè, lieve kind, Schijn nou uit. Wat komt er nou zo'n paar minuten gas meer of minder op aan? Huh? Nou... Ja, nee. ja, hoor nou eens eventjes, kind. Dat zijn dingen die moet jij, Henk, zo gauw mogelijk afwennen. Hij moet zich niet met dergelijke dingen bemoeien. En als hij vindt dat er in de huishouding bezuinigd moet worden... nou, dan moet hij dat niet, niet zoeken in een onnozel ei van vijf cent... of in een drie een of vier gulden gas meer of minder in de maand. Nee, nee, nee. Dan, dan moet hij geen dure Havana's roken van 1,50 of 2 gulden naar het eten. En, en, en dan rookt hij maar eens een pakje gewone goedkope sigaretten... Ja, heus. En dan wordt er in, in het huis heel wat meer bezuinigd... dan jij met een ei meer of minder in je cake. Dus alles wat ik je noemde, goed door elkaar. Dan je blik goed flink beboteren, hè? En dan in je hete oven. Nou, dan laat je het geheel hoogstens drie kwartier staan. En het is klaar. Ja, je ziet het. Er is niets aan. Wat? Oh ja, ja je hebt gelijk. Ja, dat doe ik er inderdaad. Altijd nogal altijd bij. Een, een flesje slagroom. Flink kloppen, hè. Met suiker. Anders dan het niet stijf. En dat serveer je er dan bij. Oh, zeg. Zeg, uh, daar gaat net die tweede vrouw van Van Vloten voorbij. Het is toch zonde dat je met zo'n mens niet om kan gaan. Want ze ziet er echt niet ongeschikt uit. Maar je kan het niet doen. Nee. Nee, nee, het is een keukenmeid geweest. Uh, nou ja, of uh, misschien was het de huishoudster. Uh, uh, uh, het kan ook zijn dat het de gouvernante van zijn kinderen was. Precies weet ik het niet. Maar in ieder geval, ze was iets van hem voordat hij met haar trouwde. Nou ja, nou, zo'n mens kan je niet ontvangen. Nee, niemand doet het in de buurt. Zeg, maar liefje, ik hou op hoor. Ik heb een gevoel dat ik uren met je aan het telefoneren ben. En jij bent niets tekort gekomen. En ik heb me niet zo moe gemaakt. Wil je geloven dat ik nog dood op ben van die drie keer de trap op? Nou, straks komt George voor de lunch thuis. Dan ga ik wat rusten. Dan komt de manicure. En dan is tot het eten de dag eenvoudig alweer om. Je komt gewoon tot niets als je je zo met alles moet bemoeien. Dus kindje, succes met je cake. Wij hebben de laatste keer weer gesmult. Dus eet lekker. Tweede gesprek, 1941. Ja... Ziezo, daar ben ik dan. Lieve schat, neem me niet kwalijk... Hè? dat ik daar net zo kort was en zo gauw afbelde. Maar ik moest me eerst hier even met van alles bemoeien. Je begrijpt, met twee mensen personeel minder... moet ik zelf van alles doen, hè? Ja, Willem is weg. Ja, ja, ja nee, eerst ging het Bellenkind. Die, die moest naar de moeder. Dat mens kon niet tegen de oorlog. Nou, en Willem is krijgsgevangen. Nou ja, zijn eigenlijke werk deed hij toch al niet meer, hè? Nee, de wagen is gevorderd, het koper is begraven en het zilver... nou ja, grote diners geven we toch niet meer. Maar uh, we hebben het werk nou een beetje anders moeten verdelen. Ik doe nu zelf de slaapkamers, de toiletkamer en de badkamer. En ik verzeker je kind, dood en dood moet ben ik dan. Maar het moet wel, ja. Jeanne ja, moet uh, boodschappen doen en zo van alles in huis zien te krijgen... En ik moet zeggen, ze is reuze handig. Ze krijgt altijd iets meer gedaan dan een ander. Nee, ga jij zelf altijd? Oh nee, kind, dat zou ik niet kunnen. Dat staan in zo'n winkel en dat hangen tussen al die mensen... en dan zijn ze tegenwoordig ook niet eens meer zo beleefd tegen je. Nee, nee, nee, maar van, dankzij Zane heb ik nou toch wel het een en ander gehamsterd. Nee, nee kind, niet abnormaal veel. Nee, de oorlog duurt toch hoogstens nog een paar maanden... Nee, nee, nee, maar we hebben wat blikjes extra in huis genomen. En wat slaolie. En dan... Ja, zeg, nou zou je lachen. Maar ik heb honderd repen chocola laten kopen. Nou ja, ik eet wel nooit chocola, want als je nou ergens dik van wordt, dan is het daarvan. Maar het lijkt me zo goed om een om kind zo nu en dan eens iets in de handen te kunnen stoppen. Ja, nou ja, en desnoods haspen we ze en dan gaan ze in een vla. En oh ja, ja, weet je, dan heb ik flink wat zeep ingeslagen. Dat herinnerde ik me nou nog van de vorige oorlog. Dat het vreselijk is als je geen zeep hebt. Maar Georges begon te lachen toen hij mijn voorraad zag. Hij vroeg of ik dacht dat de oorlog nog een jaar zou duren. Nou ja, ik heb hem rustig laten lachen hoor. Wat? Erten en bonen? Maar nee kind? Wat moet ik daarmee? Die eten we nooit. Nou, ik zou er niet mee aan moeten komen, zelfs niet in de keuken. Nou ja, hoogstens één of twee pond splittert om eens een keertje ertessoep te eten in de winter. Wat? Tarwe? Mijn kind, wat een onzin is. Nou, dat is nou weer echt iets voor Henk, hoor. Waar heb je in hemelsnaam nam tarwe voor nodig? Brood koop je toch kant en klaar in een winkel? Wel, nee. Hoor, nee. Luister maar naar mij. Chocoladerepen. En vooral één of twee flessen slaolie. Het is vreselijk als je in de, de zomer de sla niet lekker kunt aanmaken. Zeg aan, lieverd, ik kom niet naar je toe, hoor. Nee, nee, schat, ik... Kom gewoon die tram niet in. Nou, verleden week heb ik geduldig een half uur gewacht. Drie volle trams reden we voorbij. Nee, ik kon er niet in komen. Ik kan me toch niet laten duwen en om mijn tenen trappen. Nee, ja, nee ik, kom, ik kom niet naar je toe, maar ik breng je telefoon eens een bezoekje. Ik vertel je alles wat je weten wil. Ik zou trouwens toch niet weg kunnen. Nee, want we hebben vanavond een paar mensen te eten. Ja, dat gaat nog best... Nou ja, ik pak niet uit, niets bijzonders natuurlijk. Eerst een bord zo'n dikke soep, weet je wel, met van allerlei groenten erin. Dat vult vast. En dan een schotel macaroni met tomaten en gehakt. En dan heb ik een blikje champignons opengemaakt. En dan een stukje kaas toe, dat is al. En dan koffie met mijn beroemde cake. Ja hoor, ik geef je direct op hoe het nu precies moet. Ik moet je eerlijk zeggen, hoe gemakkelijk ik het ook vroeger vond om in de stad te gaan eten... tegenwoordig is het echt haast niet meer te doen. Verleden week waren wij 26 jaar getrouwd. En toen zijn we met z'n zes, George en ik en de kinderen... toch nog maar eens in een restaurant geneten. Nou, je begrijpt, George, Die heeft helemaal geen idee. Die weet niet hoe hij met bonnen om moet gaan. Dus die betaalt daar dan maar voor. En dan moet ik zeggen, het was goed wat we kregen. Aspergesoep, een gekookte tong en toen hazerug. Ja, natuurlijk. Nou, het moest toch een feest zijn. Maar nou, er is heus niet zoveel gedronken... Geen borrel vooraf, alleen de mannen een cognac bij de koffie... en kind, ik meen dat Georgi iets betaalde van 250 gulden. Ja, net wat je zegt, belachelijk. En ook een beetje erg. Ik vind, in deze tijd mag je zulke dingen niet meer doen. Ik heb dan ook gezegd, dat is voor het laatst in de oorlog. <lacht> nou ja, dat is het trouwens in ieder geval. Over een paar maanden is het toch afgelopen... Ja, het gaat goed, hè? Oh, het gaat reuze goed. Iedereen zegt het. Nou, en dan jij nou je recept van de cake. Je neemt, laten we zeggen, een half pakje boter. Ja, de helft van een half pond. Dan net zoveel suiker. Ja, dat moet maar hoor. En dan neem je twee, of drie keer zoveel bloem. Dan twee eieren. Wat? Nee, kind, dat moet. Zonder eieren gaat het niet. Je kan niets klaarmaken zonder eieren. Als je denkt dat ik er vroeger op het minstens vier in deed. Wat nou zo duur? Ik weet niet wat jij betaalt, maar ik heb ze gisteren nog gehad voor 25 cent. Ja, ik heb er meteen honderd genomen om in te leggen. Natuurlijk kan dat. Dan blijven ze maanden goed. En als jij nog verstandig bent, dan doe je dat ook. En dan heb jij voor de hele oorlog... voor jullie allebei nog iedere morgen een eitje bij het ontbijt. En dat zal Henk Heus nog wel op prijs stellen. Dus niet schipperen. Twee eieren in je cake, alles door elkaar. Ja, scheutje drank is natuurlijk wel lekker, maar uh, het kan ook zonder. Ja, dan neem je de een of andere essence. Dan je blik een klein beetje vet maken. Niet te veel hoef je daarvoor te nemen, hoor. En dan in je oven. Huh? Kom je dan over je rantsoen? Nou kind, kom, voor één keertje Dan eet je een paar andere dagen maar koud vlees met aardappelslaan nou, Dan spaar je het gas weer uit En anders eens hemelsnaam hè? Dan zal Henk die kleine boete eens voor een keertje betalen Dat is nou heus het ergste niet En dan, uh, ja, room is er natuurlijk niet meer Maar weet je, het gaat ook met melk Nee, nee, nee, nee, nee. juist met melk. Die kan je zo prachtig, kan je die, die, die dik slaan met klop op. Ja, en echt, het is hetzelfde effect. Oh, zeg, wacht even, even groeten. Ja, daar ging mevrouw van van floten voorbij. Zeg, dat blijkt toch zo'n geschikt mens te zijn, hè? En zo flink en behulpzaam. Echt waar, de hele buurt heeft, heeft nut van haar. En die weet nou werkelijk letterlijk overal raad op. Ik denk dat ik ze toch maar eens een keertje het eten vraag. Ja, met John en Alice, die gaan altijd overal bij. Nou, zo voor een hutspot of zo. Ja, ik vind in deze tijd mag je niet al te exclusief in je kennisekring zijn. Zeg, maar liefje, ik hou op hoor. Ik, ik ga mijn handen eens een goede beurt geven. Die zien eruit tegenwoordig. Die aardige manicure, nee, nee, nee, die laat ik maar niet meer komen. Nee, ik doe het maar zelf. Lakken ik mijn nagels al lang niet meer. Ik hou ze alleen maar schoon. En dan nachts flink invetten, ja, dan, dan blijven ze tenminste zacht. Dus lieve schat, ik heb een gevoel of ik al een dag met je zit te telefoneren. En ik heb nog zoveel te doen. Ja, want ik moet natuurlijk ook de tafel dekken straks, ja. En alles klaarzetten voor vanavond. Jeanne heeft voor al die dingen geen tijd meer. Of ik ben er wel dood op. Maar ik slaap tenminste goed, ja. Zeg, ik hoor nooit wat van de vliegmachines. Nou, kindje, veel succes met je cake, hoor. Wij hebben de laatste keer weer gesmuld. Dus eet lekker. Derde gesprek, 1943. Ja? Zie zo, lieve schat, daar ben ik weer. Zeg, neem me niet kwalijk dat ik vanmorgen zo kort was en zo gauw afbelde, Maar ik moest eerst hier van alles vanmorgen afdoen. Je ja, begrijpt. Kinds, morgens, dan is het hier een geloop en een geren en een gebel bovendien. Ja, tenslotte komt nu, behalve koken, alles op mij neer. En Marie, ja, inderdaad hoor, daar blijf ik bij, Het is een prima kookster. Maar dan ook alleen als ze met een royale hand over alles kan beschikken. Nou ja, dat gaat nu helemaal niet meer, en dan nou zou je het gek vinden... maar ik ontdek bij mijzelf kooktalenten die ik nooit vermoed had. Dus ik geef eerst in de keuken allerlei aanwijzingen. Die Marie dan zo'n beetje meesmuilend aanhoort... maar uh, ze doet dat dan toch maar. Nou, en dan ren ik naar boven en dan doe ik alle slaapkamers. Ja, ook van de evacuees. O, kind, ik kon die twee oude dames en die oude man... toch niet zelf hun bedden laten opmaken. Nee, nee, dus dat doe ik eerst. Dan stofzuig ik... Ja. ja, dat doe ik maar. Die stroom spaar ik wel weer uit met het vroeger naar bed gaan. Dan neem ik vlug de stof af en dan kunnen die oude mensen tenminste rustig in hun kamer zitten. Want anders lopen ze maar door het huis en voor je voeten. Nou, dan doe ik vlug onze slaapkamer. Ja, ja, we hebben er weer eens samen. Net als in de eerste jaren van ons huwelijk. Nou, anders hadden we die drie mensen toch onmogelijk kunnen hebben. Nou, alleen heeft George het kamertje van Zane, die naar haar familie in Drenthe is, voor zijn garderobe. Ik werd dol van al die mannenkleren om me heen. Maar nou moet je niet denken dat de dan boven kan blijven tot ik met dat alles klaar ben. Nee, schat, want dan gaat in die tijd honderdmaal de bel. En dan ren ik maar weer naar beneden. En dan naar de keuken. En dan naar de schuur achter in de tuin. En dan ben ik net boven en dan roept Marie me om, om, om iets te komen zien. Enfin, ik zeg je kind, zo'n morgen vliegt om. Dan doe ik het laatste badkamer. Nou, die ziet er uit tegenwoordig. Ja, je snapt, hè? daar loopt iedereen maar in. Dan voor handen wassen en dan voor een beetje warm water. Ten slotte is de builer de enige die ons dat nog verschaft. Heb je wel eens opgemerkt, gas heb je altijd op de uren dat je het niet nodig hebt. En in ieder geval moet er dan op gekookt worden. En dan kan je geen pannen met warm water op gaan zetten. Enfin, zoals ik zeg, dan doe ik de badkamer. Dan kan ik mezelf wat op, voor zover dat dan nog gaat. Kind, je moet mijn handen zien. Krijgt ze nou alleen nog maar schoon met soda. Maar weet je wat een prima middel is om ze eens een extra beurt te geven? Limonseco. Je weet wel, dat is dat vervangingsmiddel voor citroen. Prima, hoor. Nou ja, ik bedoel dan voor je handen. Enfin, uh, waar was ik nou ook weer? Oh ja, nou, als ik me nou opgeknapt heb, dan erop uit. Bij de kruidenier, in de rij. En bij de grondeman, in de rij. En, en, oh, en dan krijg je eens een adres waar je iets zwarts te koop. Wat zeg je? Door de telefoon? Met die dingen? Nou, kind, ik zeg toch niets? Nee, ik, uh, <coughs> ik bedoel de zwarte stof, weet je wel? Huh? Nou, fijn, dan daar maar weer op af. En zoals ik je zeg, dan is de morgen om. Dan denk ik voor ons allemaal vlug voor de lunch. De ta... Ja, de evacuees, die eten ook met ons mee. O oh, ja, kind, dat had ik veel liever dan die oudjes de hele dag in de keuken. En je weet, John en Alice eten tegenwoordig ook altijd geregeld bij ons. Ja, weet je dat niet? Die zijn uit hun huis gezet. Kind, die zitten op één kamer. En echt, daar kan Alice nog met geen mogelijkheden wat klaarmaken. Nee, nee, die eten tegenwoordig bij ons. Wij zitten tegenwoordig iedere dag met z'n achten aan tafel. Hoe bedoel je? Nee, wel acht. Drie evacuees, John en Alice, Georges en ik. En dan Marie. Ja... Die laat ik met ons mee eten. Ja, dat, ik kon het niet aanzien als ze daar zo zielig alleen in die grote keuken zat... waar ze vroeger altijd zo gezellig met z'n vieren zaten. Nee. En, en, en, en sinds Jane dus weg is, eet ze met ons mee aan tafel. Nou, en dan is Alice altijd zo lief om te helpen met de afwas. En eerlijk gezegd, dat is dan ook het enige ogenblik dat ik even tijd heb. Daarom kan ik nou zo rustig en zo lang met je telefoneren. Nee. Nee, schat, nee, nee, nee, ik kom niet naar je toe. Kind, het is niet te doen. Gisteren heb ik, geloof me nou, van hier tot de Appeldoornse Laan... op de treeplank gehangen. Eerlijk, ik hing er met één voet af. En dat ik er niet afviel, dat kwam alleen omdat ik, dat er achter me nog drie jongens hingen... die tegen me opgeperst zaten. Nou, en ik was blij, want ik, ik was er anders vast afgevallen. Nee, nee, nee, dat doe ik voorlopig niet meer. Nou ja, ik zou het desnoods nog wel willen doen. Maar Georges heeft het me verboden. Hij zegt dat ik onmisbaar ben tegenwoordig. Ja, dat is nou zo gek, hè? Maar sinds ik er lang niet meer zo verzorgd uitzie... ik, ik heb er eenvoudig de tijd niet voor... en sinds ik ren en draaf als een gek, is Georges veel aardiger. In ieder geval veel bezorgder voor me. Dat is tenminste één goed ding van de oorlog. Ik kom dus niet naar je toe, maar ik breng je gewoon telefonisch een bezoekje... en je krijgt het recept van de cake. Verleden week hadden we hem nog, juist weer. Ja, maar ik maakte hem zelf. Ik zeg je toch, Marie kan alleen iets lekker maken... als ik kan smijten met eieren en boter en suiker. Nou ja, dat gaat nou eenmaal niet meer. Maar wij waren verleden week 28 jaar getrouwd. En toen hebben we voor één keer, omdat dat nou eenmaal traditie was... toch nog eens met z'n zessen gegeten. Nee, kind, niet in een restaurant. Wel, nee, daar krijg je toch niets behoorlijks meer. Ja, of je moet vier of vijfhonderd gulden neerleggen. Nee, nee, nee, we deden het thuis. En het was in en in gezellig. Ik had nogal flink wat vlees gekregen. Van de slager? Nee, kind, nee, dat krijg ik van mijn groenteman. Nou, en dat had ik van allerlei groenten. Nee, nee, dat krijg ik nou juist van mijn loodgieter. En toen met mijn splitterten maakte Marie een verrukkelijke erwtensoep. Toen van het vlees uit de soep, kroketjes. Toen biefstuk met Brusselslof en gebakken aardappelen. En gort met stroop toe. Nou, de kinderen waren verrukt. En toen bij de koffie... Ja, dat had ik expres bewaard... om voor die ene keer op de trouwdag nog eens koffie te zetten. En daar dan de cake bij. Nou, luister. Je neemt een half pakje margarine. Een of anderhalf lepeltje zoetstof. Dan bloem. Wat? Maar kind, die regeringsbloem, die is prachtig als je maar panko gebruikt. Ja, nou, en uh, uh, zeg, uh, heb, jij, uh, heb jij nog van die witte dingen? Huh? Nee, dat bedoel ik niet. Nee, ronde. Uh, nee, schat, ovale dan. Die kippen wel eens leggen. <laughs> Wat zeg je? Ja, daar heb je gelijk in. Had ik ook ineens eigen kunnen zeggen. Nou ja, afijn. Heb je er nog één, dan erin. Maar het gaat ook met albumona, hoor. Of met roerom. Nou, dan een beetje essence erdoor. Dan neem je je koekenpan en die maak je met een penseertje een klein beetje vet. En dan op het gas. Ja, kind, dat zei ik vroeger, dat het alleen in de oven komt. Maar het gaat best op een pitje. ja, het duurt alleen een beetje langer. Nou, dan keer je hem om... Dan een half uurtje. Dan laat je hem weer een half uurtje bakken. En dan eruit. En als je het dan missen kan... Dan doe je, nadat je mijn plakken gesneden hebt, een beetje jam op. O, oh, zeg, wacht even. Even groeten. Dan gaat Annie voorbij. Dag. Dag. Wie? Wie, Annie? Annie van Vloten. O, oh, kind. Dat is het geluk van de buurt. Nou, wat die niet allemaal weet. En hoe die ons allemaal helpt. En recepten verzint. Nee, ze is gewoon een genie onmisbaar in de buurt. Iedereen is dol op dat. Verleden week heeft ze me toch iets prachtigs geleerd. Van drie ons gehakt maak je een schotel... waar je met z'n achten drie dagen van eten kan. Hoe? Nou, bruine bonen, havermout, aardappelpuree... dan alles wat je in je kast hebt aan smaakjes en kruiden en sambals... dan het gehakt, alles door elkaar en kind, je weet niet wat je proeft. Je moet het gauw ook eens maken. Nou ja, maar echt gauw, anders is de oorlog afgelopen. Ja, nog een paar maanden, hoogstens. Kind, het gaat goed, het gaat reuze goed. Iedereen zegt het. Zeg, en lieverd, nou moet ik ophouden. Ja, jij weet weer van alles en ik moet nog duizend dingen doen. Succes met je cake, wij hebben de laatste keer weer gesmuld. Dus eet lekker. Vierde gesprek, 1945. Ja, lieve schat, daar ben ik dan. Even, hoor. Ja, ik, ik had vanmorgen echt geen tijd om met je te praten. Ik had te veel te doen. Maar nou kan het wel even. Ja, jij bent zowat de enige met wie ik nog telefoneren kan. Ja, wij beide, doktersvrouwen. Maar eerlijk, ik ben blij dat die telefoon niet meer zo gaat. Kind, wat een tijd hebben we daar toch altijd aan verknoeid, hè? Ik zou het nou echt niet meer kunnen. Ik heb soms het gevoel dat ik op één dag meer doe dan vroeger in veertien dagen. En dat is zeker, ik loop op één dag meer dan vroeger in een jaar. Maar het komt mijn figuur ten goede. Kind, ik heb een lijn tegenwoordig, een droom. Of ik weer twintig ben. En ik hoef heus niet voorzichtig te zijn met wat ik eet. Zeg maar, lieverd, en je begrijpt het wel, hè, dat ik niet naar je toe kom. Nee, ik kan hier echt niet weg. Ik doe nu alles letterlijk zelf. Alles. Ja, Marie is ook weg. Ja, ja, kind. Nee, nee, dat blijf ik prachtig, was ze zeker. Dat blijf ik bij. Maar weet je, ze kon niet lopen. Dat ontdekte ik later pas. Ze kwam die keuken nooit uit. Ze deed nooit eens een deur open. Nee, ik heb nu mijn vroegere bellenkind terug als werkster. Ja, ja, die is erg flink geworden. Nou ja, het is ook al vijf jaar geleden dat ze bij me begon. Nou, ze komt nou drie maal in de week en verder alles. Je, moi, ik. Ik sta om zeven uur op en tegen de tijd dat ik vroeger wakker werd... heb ik nou al duizend dingen gedaan. Maar deze week ben ik wel extra moe. Wij waren verleden week dertig jaar getrouwd. Nou, en dan nou vond ik toch eerlijk dat dat moest gevierd worden. We wilden zaterdag dan toch nog eens met z'n zessen een diner hebben. Zoals in de kinderen hebben er blijkbaar geen idee van hoe je zoiets klaarspeelt. Maar ik kan je zeggen, het is me gelukt. Ik had een adres gekregen waar ik honderd kilo tulpenbollen en suikerbieten kon krijgen... Annie en ik. Annie van Vloten? Ja, die is altijd de motor in zulke dingen. Nou, we zijn om vijf uur gestart naar Zoetermeer. We namen dertig kilo aardappelschillen mee. Ja, voor elke tien kilo krijg je een liter melk. En dan allebei met een wagentje achter ons aan... met de melk en de suikerbieten en de tulpenbollen terug. Kind, je had ons moeten zien. Als je me dat vijf jaar geleden verteld had... dan had, nou, zou ik je voor gek verklaard hebben. Maar we kwamen thuis en ik was dol en dolgelukkig met mijn buit. Stel je voor, zeg, suikerbieten en tulpenbollen. Ja, ik heb zo'n idee dat onze kleinkinderen... later op school bij de jaartallen moeten leren... zoals wij wanneer de Batavieren in het land kwamen, zei... 1945, de suikerbiet en de tulpenbol komen in de Hollandse keuken. Heus, je zal het zien. Ik praat en ik denk en ik droom van niets anders meer. En ik ben er zo moe van dat ik die vroeger een, een kat hoorde lopen... Zo vast slaap dat ik niet eens wakker word van de V1. En overdag, behalve al het werk, het is al suikerbiet wat de klok slaat. Ik ben er nu ook mee bezig. Ja, kind, mijn stroop staat in te dampen. Maar, kind, dat moet je doen. Van de pulp is nu zo wat letterlijk alles te maken. Mijn hele dertig jaar nee bestond haast uit niets anders. Nou ja, nee, nou verdrijf ik natuurlijk een beetje. Maar heus, veel was er wel bij. Ik had met de vrouw van de groenteboer... een mooie blauwe wollen japon geruild voor een kilo vlees. En een bruine wollen jumper voor een pond vet en een kilo tarwe. Ja, schat, ik ruil maar kleren. Geld willen ze dus immers niet meer. Ja, maar weet je, ik ben zo benieuwd wie er na de oorlog... in mijn garderobe zal rondlopen. Enfin, ik kon dus een diner in elkaar zetten. Eerst heerlijke kroketten van pulp met wat bloem en curry en paprika. In de olie gebakken. Ze waren verrukkelijk. Toen soep van bonenmeel met gebakken uien. Daarna het vlees met rode kool en pulp door elkaar. En daarbij gebakken tulpenbollen. Kind het is heerlijk. En daarna, dat hoorde er nou eenmaal bij, de cake. Ja, als ik me nou herinner hoe het die vijf jaar geleden gemaakt werd... dan is het wel iets anders. Maar toch, enfin, luister maar. Je neemt de pulp, je mengt die met de bloem... je maakt het aan met tapte melkpoeien dan maar flink veel koekruiden erdoor... dat in je koekenpan met een beetje olie natuurlijk... dan een twee kanten laten bakken... dan snij je hem in plakken... en dan de stroop van de suikerbieten eroverheen. Kind, het is heus heel lekker. Ja, weet je... wat ik nou eigenlijk het moeilijkste van alles vind... dat is dat koken op die ene kachel. Ja, want we hebben geen brandstof genoeg voor meer. Dus alles in die ene kamer. En daar zitten we dan ook met z'n allen. Evacuees en John die altijd thuis is, want die duikt... En Alice met haar baby? Ach, dat is toch zoiets snoezigs, hè? Dat is nou acht maanden. En ik daar maar tussendoor lopen te kokkerellen. En dat gaat allemaal maar. En als ik nou bedenk... dat ik voor de oorlog... in al die kamers alleen zat... en niets deed... en nog uren moest rusten... om s'avonds bijvoorbeeld eens een paar mensen... te kunnen ontvangen... dan hebben we wel een boel verdraagzaamheid geleerd. En misschien... Misschien is dat dan, met de suikerbiet en de tulpenbol... de enige schone winst uit deze oorlog. Dag, lieve kind. Succes met je cake. Wij hebben de laatste keer toch gesmuld. Vijfde gesprek, 1947. Ja, lieve schat, neem me niet kwalijk dat ik nou pas terugbel. Maar echt de hele dag heb ik er geen moment voor kunnen vinden. Ten eerste ben ik pas om elf uur opgestaan. Ja, ik had de hele nacht niet geslapen. Nou, ik heb mijn eigen slaapkamer natuurlijk weer terug. Nou, weet je, die is op de tweede etage, maar toch hoor ik daar de hele tijd... de motor van de ijskast die in de keuken staat. Nou, ik doe er geen oog van dicht. Nou, en toen ik op was, toen moest ik maar weer van alles bemoeien. Ten eerste gaat het helemaal niet meer tussen Marie en Jane... Ja, die kunnen niets van elkaar verdragen. zijn gewoon onmogelijk geworden, op alles wat aan te merken. Nou, dan loopt Willem met een vervelend gezicht rond. Die vindt ook alles niet meer naar zijn zin. Zodat ik maar werk heb om vrede in het huis te bewaren. Nou, dan had ik vanmorgen de manicure, toen de pedicure... toen moest ik naar de kapper en, en daarna ben ik gaan rusten. Ik lunchte maar niet, want anders word ik maar weer zo dik. Ja, want we gaan vandaag met in de stad eten. We zijn vandaag namelijk 32 jaar getrouwd. Nou, dan gaan we de kinderen eerst even halen met de wagen... Ja, gelukkig zeg. George heeft weer een wagen. Ik werd bek af van dat al door alles in taxis te moeten doen. Maar lieve kind, ik, ik kan nou echt niet langer met je praten. Nee, want we moeten direct weg. Oh, nee, schat. Wat mij betreft ging ik net zo lief niet. Ik ga veel liever vroeg naar mijn bed. Ik ben dood en doodmoed van dat gedoe de hele dag. Wat zeg je? O oh, ja, je keek. Nou ja, maar lieve kind. Dat hoeft nou toch niet meer. Dat hoef je toch zelf niet te doen. Wel, nee, je koopt in elke winkel kant-en-klaar een heerlijke cake. Ingrediënten inleveren? Als je nou uit zegt, dat hoeft toch niet. Dat betaal je ze hard. Wel, ja, dat kan overal. O, zeg, liefje, nee, ik hou op. Daar, daar, daar zie ik net mevrouw van Vloten voorbij komen. En als die binnenkomt, dan houdt ze me weer zo op. En daar kan ik nou echt niet meer verdragen. Kindje, als ik niet te moe ben en ik kan de wagen krijgen... dan kom ik morgen misschien even naar je toe. Succes met je cake, hoor. Dag. U hoorde Fie Karelsen in een door haar zelf geschreven voordracht... getiteld Een vrouw telefoneert. Een bijdrage van de NRU, eerder uitgezonden in 1962. Het is vandaag, 21 juli 2012, precies 37 jaar geleden... dat de actrice Fie Karelsen op 85-jarige leeftijd overleed. We gaan verder in de tijd en komen nu terecht in 1964 bij de AVRO. Het is een voordracht getiteld Claire Voyants". De wereld is vol met maître d'hôtel en er zijn talloze kundige knappe mannen onder. Maar slechts één op de honderdduizend is de gezegende bezitter van die allerzeldzaamste, alleronschatbaarste eigenschap die zo overvloedig ten deel was gevallen aan Gabriel, de maître d'hôtel van het Coco Finger Palace Hotel in New York. Het is het zintuig van het voorgevoel. Een astraal helderziend vermogen waarmee hij iedere catastrofe van tevoren ziet aankomen. Onverschillig in welk deel van zijn uitgestrekt rijk die opkomt zetten. En niet alleen om een ramp te zien aankomen, maar om er zich tegen te wapenen en de uitwerking ervan tot een minimum te beperken. Een tweede blik. En het is iedereen duidelijk dat Gabriel met zulke gaven wel omhoog moest komen. Altijd maar hoger, altijd maar hoger. Van derde piccolo in het onaanzienlijke koning Wenceslaus in Katowice, door de provisiekamers en over de rode lopers... van madame Sacher, Negresco, scheffers Maurice, Klerichs... tot aan de gouden deuren van het restaurant van het Hotel der Hotels... het Coco Finger Palace Hotel in New York. Gabriel rookt Dimitrino's. Hij heeft tien dozijn overhemden, leuk maakt zijn schoenen. Hij wordt rondgereden in een, een enorme slee, denkt in het Frans. Zijn hoeden komen van Habig in Wenen. En zowel Noel Coward als Cole Porter hebben hem gevraagd waar hij zijn prachtige kostuums toch laat maken. Met zijn vele ondergeschikten spreekt hij door bemiddeling van zijn assistent, een zekere Hector de Malherbe, die vroeger bij Max Reinhardt heeft gewerkt. Deze temperamentvolle, esthetische scholing... komt Malerbe in zijn huidige positie uitstekend te pas. De maître d'hôtel en Malerbe begrijpen elkaar volkomen. Tussen deze beide heren is ieder woord overbodig. Nooit is het bewijs van Gabriels grote gaven... en van de zwijgende scherpzinnigheid van Malerbe overtuigender geleverd... dan op de nacht van de 25 februari 1937. Die donderdag... Smiddels om kwart over drie, toen de laatste gast voor de lunch vertrokken was, leunde Gabriel op zijn lessenaar met de zeven laden. één voor elke dag van de week. Hij gaf Malherbe een klein knikje. Malherbe knikte, bukte zich naar de lade Jeudi, omdat het donderdag was, en haalde er een zalmkleurig folder uit met zwavelgele opdruk, waarop geschreven stond: Verjaarspartij. 25 februari 1937, mevrouw George Washington Kelly. Gabriel nam de folder mee naar zijn kamer. Malère beboog en ging weg. In zijn kamer gekomen deed Gabriel zijn prachtige rokjas uit... die helemaal krom stond voor de vele buigingen. Hing hem op, ging op zijn bed zitten... en vouwde zorgvuldig de briefjes van 10, 5 en 1 dollar open... die zijn cliënten hem in de hand hadden gedrukt. Hij telde ze op en schreef een klein rood boekje... 25 februari, déjeuner, 56 dollar. Toen deed hij zijn schoenen uit... leunde achterover in de kussens... strekte zijn tenen in de ragfijne zulkazijde sokken... en opende het zalmkleurige foldertje. Mevrouw George Washington Kelly... was een lastige en veel eisende cliënte. De Italiaanse kellners noemden haar bestia de Franse canaien en de Duitse die al te zou. Haar gezicht, in die blauw achter haar voile... had altijd een uitdrukking of ze de wanhoop nabij was. Ze was volkomen immuun voor de mode... en kleedde zich voor geen enkele gelegenheid... behalve voor het bal de arts Voor die verjaarspartij was ze op een avond gekomen met haar vriend... En samen hadden ze zaden gehuurd en de voorbereidende plannen gemaakt... voor dit partijtje waarvan Malherbe zachtjes in het Frans tegen Gabriel had gezegd... het is geen verjaarspartijtje, het is een eeuwfeest. Gabriel had hem met een blik het zwijgen opgelegd. Na talloze bezoeken en besprekingen met architecten, decorbouwers en bloemisten... had madame besloten om aan het ene eind van de balzaal... een kopie op de ware grootte te laten bouwen van het zomerverblijf... in Miami of Solomio. Daaromheen, hibiscus, buonciana's en bloeiende sinaasappelbomen... het geheel omgeven door 40 voet hoge koningspalmen... en ervoor wijdse terrassen. Dwars door de zaal van de terrassen in het noorden... naar een majestueuze trap in het zuiden, liep de lagune. Gevuld met echt water. En in dit water zou een originele gondel komen te drijven... die meneer George Washington Kelly als souvenir had meegebracht uit Venetië. De trap in het noorden leidde naar een balkon... En vandaan zou een verjaarstaart naar beneden gedragen worden... in de gondel gezet en overgeroeid worden naar Solomio... waar mevrouw Kelly's eigen negers haar naar haar tafel zouden brengen om aangesneden te worden. De gondel moest uit Miami komen. Evenals de koningspalmen en de witharige negers, vier broers, die Morandes heten. De brandweer had iemand gestuurd om de ligging van de brandkranen en de ramen te bestuderen... om een aansluiting te maken met een motorspuit om de lagune te vullen... waarnaar schatting ongeveer 14 uur mee heen zou gaan. Om dit alles naar behoren te volbrengen... was de hele afdeling feesten van het hotel afgehuurd voor de drie dagen voor het feestje... en voor nog twee dagen erna om het puin op te ruimen. Al van maandag af tochtte het door het hele gebouw. Van al de deuren en de ramen die open stonden... en overal stonden enorme ladders en lege kratten... waar het sparregoen in had gezeten. Onverschillige timmerlui, onverschillige toneelknechts... nog onverschillige loodgieters en bloemisten... verstoorden de stilte en ruineerden de tapijten van het hotel... met hun geklop en gehamer en met het solderen van de watertank... die een middellijn had van 200 voet. De loodgieters werden op de voet gevolgd door de schilders... die de zijkanten van de lagunes groen schilderden... en de bodem als een exotisch landschap onder water. Een eminent koraalspecialist had de toezicht hierop. Het menu voor dit feestje had mevrouw zelf opgesteld... zonder hierbij de raad van Gabriel in te winnen. Het was in haar gewone stijl... en bestond tegen 36 dollar per couvert voor 400 gasten... uit de volgende gerechten... Caviar Oublini, Borge, Romare Solomio, Faisan Miami... purée de Marron, Pomme Soufflé, salade de Georges Marte, Bom Washington Café. Voor de 1500 andere gasten die zouden aanzitten... had ze al een even ongelukkig menu samengesteld. Dit bestond, tegen 15 dollar per couvert... uit Velouté Marthe au Coton, Poussin... En cocotte Washington, nouille polonaise, petit pois parisien, bombe solomillo aux fraises cardinal, gâteau George, café. Er was ook gezorgd voor souper voor de tachtig muzici. Souper voor de chauffeurs, kamermeisjes, de controleurs aan de deur, de omroeper en de detectives, dat $3 dollar per persoon. Tijdens de receptie zouden cocktails geserveerd worden. Een fantastische, uiterst koppige drank van madame's eigen vinding. Heididdle genaamd, waarvan madame de geheime formule gelukkig aan niemand vertelde. Onder strenge bewaking zouden haar eigen zwartjes de Morandi dit broodsel mixen... en de meeste ingrediënten zouden ze zelf medebrengen. Nadat Gabriel de papieren doorgelezen en verschillende aantekeningen had gemaakt... stond hij op, keek in een de spiegel, deed een eenvoudige jas aan... en liet een paar witte handschoenen aan zijn vingers glijden, ging toen naar beneden. Malherbe. Stond op hem te wachten. Het was zes uur. Gabriel knikte en zijn assistent volgde hem... met een zilveren potlood en een in marokkaan leer gebonden bloknoot. Ze gingen naar de keuken... waar de koks rode kreeften uit dampende casseroles visten... en ze doormidden hakten. Daar vandaan gingen ze naar de kelder... Hier braken mannen kisten Gordon Rouge in 1931 open van 30 dollar een fles... zetten de flessen in grote kuipen die ze op elkaar stapelden. Hier vandaan gingen ze naar boven, naar het eigenlijke toneel van het feestje. De balzaal. De tafels voor acht personen ieder waren links en rechts van de lagune opgesteld. Solomio was voltooid en op het onderste terras stond, zoals op de blauwdruk was aangegeven... de halve maanvormige tafel met de opening naar de zaal. Hier zouden monsieur en madame George Washington Kelly zitten met hun zoon George Washington Kelly junior en hun meeste intieme vrienden. Twee schilders waren druk bezig 200 liter turquoise kleurige inkt in de lagune te gieten en het er doorheen te roeren, om precies de kleur te krijgen van het water in Miami. De koraalspecialist had een stukje papier achtergelaten met de juiste schakering en van tijd tot tijd hield ze dat erbij en voegde dan nog meer inkt toe. Op het balkon van Solomio waren twee elektriciëns bezig... de schijnwerpers dwars door de zaal te richten... op het magenta-gordijn aan de overzijde. Gabriel liep de hal in... en de laatste van de twintig koningspalmen in Kuipen... met de bladeren zorgvuldig ingepakt, werd naar boven gedragen... en beneden verscheen de hals van de Venetiaanse op in de deur. De grote meitre gaf Malerbe een knikje... Malerbe rende de trap af naar de deur toe en riep tegen de mannen... Hé, hey daar, uitkijken voor de verf. Later, in het kantoor, controleerde Malerbe of er een gondelier was gehuurd. Ja, dat was in orde. Hij moest zich in kostuum melden aan de balzaal... weten hoe een gondel voortbewogen moest worden... en in staat zijn Osolomeo te zingen. Gabriel ging terug naar zijn kamer, stak een sigaret op... en ontspande zich een half uur in zijn bad... Toen kleedde hij zich aan, want net als iedere avond ontving hij ook nu... de gewone dinergasten aan de deur van het restaurant. De zorg voor het feestje van madame George Washington Kelly... beruste in de bekwame handen van zijn derde assistent, monsieur Rudy... een grijze en gerimpelde oude staljongen van prins Esther Met regelmatige tussenpauzen arriveerde een koerier van de balzaal... die Malherbe toefluisterde... De gasten arriveren. Dan de cocktails worden geserveerd. Daarna de gasten gaan de balzaal binnen. Dan weer, madame George Washington Kelly is zeer tevreden. En tenslotte, de gasten nemen plaats en de soep wordt geserveerd. Deze bulletins werden door Malherbe in het Frans vertaald... en doorgefluisterd naar Gabriel, die knikte... Het diner in het restaurant was bijna afgelopen. toen Gabriel een klein zijkamertje binnenging. waarop een tafeltje achter een scherm. een eenvoudig maal voor hem klaar was gezet. Bestond uit wat koude verzand. gesneden van het been. veldsla aangemaakt met citroen. en een eenvoudige kompot van zwarte kersen. even opgekookt met suiker. Onder de tafel stond zijn speciale wijn in het ijs... een elegante slanke fles Steinberger-kabinet... pruisische Staatsdomeinen 1921. Midden onder zijn maaltijd... voordat hij nog de edele wijn had aangeraakt... stond Gabriel plotseling op en liep vlug het restaurant door. Malerbe, die in het tweede kleine kamertje had zitten eten... slikte vlug en volgde hem. Bijna in draf doorkruisten zij de antichambre van de balzaal, gingen de trap op naar de derde palm. Gabriel stond stil. En naast hem, als altijd, stond Hector de Malerbe. De dessert was juist geserveerd. De overblijfselen van de Bombe Washington werden door de kelners de zaal uitgedragen. En zoals in het boekje met de instructies aangegeven stond, werden de lichten langzaam gedoofd. Twee herauten bliezen het thema uit Aïda als een gebod om stil te zijn en op te letten. De zware magentogordijnen weken van één... en hoog boven de toeschouwers verscheen de verjaarstaart. Het was iets schitterends. Het meesterstuk van Brier Bonafou, chef pâtissier van het Coco Finger Palace Hotel... Tweemaal winnaar van de Medaille d'Or de la Société Culinaire de Paris... stichter en president van het Institut des Chefs pâtissiers de France. In weken van geduldige, toegewijde, liefderijke arbeid... had hij een monument van suiker opgericht... laag na laag, tien voet hoog van rozijnen en amandelkeek. Hoewel van een klassieke eenvoud was de taart toch versierd... met talloze ornamenten die episodes uitbeelden van een gelukkig sportleven... Overal langs de zijkanten waren dozijnen cupidootjes druk bezig met linten dragen. En die linten waren in de kleuren van de GWK-Renstallen, Bordeaux en Smaragd. Maar het wonderbaarlijkste van die wonderbaarlijke taart was de top. Daar stond een tot in de kleinste bijzonderheden natuurgetrouwe miniatuurkopie van O Solomio. Met palmen, sinaasappelbomen, de lagune en de gondel. Onder het voor stonden monsieur en madame George Washington Kelly... hand in hand te glimlachen, een inch hoog. Madame met een boeket rozen, meneer met zijn onafscheidelijke sigaar... met aan het eind een microscopisch klein dotje watten. Maar dat was nog niet alles. Boven dat miniatuur, Solomio, zweefden een koppel duiven... In hun bek hielden ze heel kunstig gloeidraden die zo gerangschikt waren... dat ze door steeds aan en uit te flitsen eerst George spelden en dan Martha, George in het groen, Marta in het rood. Vijf dwergvrouwtjes, gekleed als de vijfeling, droegen de taart naar beneden... in het amberkleurige licht van de schijnwerpers. De Hawaïas speelden lang zullen ze leven. Iedereen zong mee en alle ogen werden vochtig. De gondelier begon de lagune af te bomen om de taart in ontvangst te nemen. En op dat ogenblik, toen alle ogen op hen gevestigd waren... stapte een van de vijfling, Iwane, op een olijfpit en verzwikte haar enkel. De taart trilde, wankelde en viel in de lagune, de dwergjes meesleurend. Pfst, siste de elektrische draden... Maar waar was Gabriel? Hij stond onder de koningspalm en knikte rustig naar Malerbe. Malerbe lichtte een vinger op en keek naar de man van de schijnwerper. Het amberkleurige licht verliet de lagune en vloog de trappen op. Weer kwamen de trompetters naar buiten en bliezen het aida thema Weer ruiste het gordijn open en weer speelden de Hawaïers... lang zullen ze leven, lang zullen ze leven... Alsof de klokken van deze wereld die laatste ontzettende minuten... nooit hadden aangewezen, verscheen daar voor de ongelovige blikken... van monsieur en madame George Washington Kelly... en hun gasten en vrienden, wederom de taart. Ongedeerd, met even grote toewijding vervaardigd. Weer het werk van Bria Bonafou, even volmaakt... en compleet met de episodes uit het gelukkige leven... de cupidootjes, de sigaar en de rook... Lagunen en gondels, duiven aan en uit flitsende gloeidraden... die de namen spelden in groen en rood... en gedragen op de schouders van een nieuwe vijfling. De rampzalige eerste vijf dwergjes zwommen naar de kust van de lagune, klauterden aan wal en probeerden de balzaal te verlaten... onder dekking van de tafeltjes. Gabriel siste imbecil naar Malerbe. Malerbe siste imbecil naar beneden naar de dwergjes. De nieuwe taart werd overgeboomd, bezongen... naar de tafel gedragen, aangesneden en rondgediend. Toen pas verliet de grote mijter het hotel... de beschuttende schaduw van de koningspalm. Nu wandelde hij rustig door niemand opgemerkt naar zijn kamer... want hoewel hij alle talenten bezat... en daarin boven nog de gave van het voorgevoel... was Gabriel een heel bescheiden man. Voyens, voorgedragen door Fie Karelsen in 1964. En mooi dat dit allemaal bewaard is gebleven. En wat een prachtig talent, Fie Karelsen. Zij werd als Sophia de Jong in 1890 geboren. Ze is er inmiddels al 37 jaar, niet meer. Maar vannacht... Toch weer wel heel eventjes hier in Vlucht in het Verleden. De allerlaatste trouwens, na zoveel jaren. In het nieuwe seizoen echter, dat begint in september... gaat de VPRO in deze zendtijd het programma woord brengen. En het is de bedoeling dat daarin ook heel veel gebruik gemaakt zal gaan worden... van het bijzondere materiaal uit het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Dus dat is een mooie troost voor eenieder ieder die de onthechting... van Vlucht in het Verleden en Nachtvluchten nu al ervaart. Via de site nachtvluchten.fm kunt u de verschillende uren opnieuw beluisteren. En u vindt daar ook alle informatie over de uitzendingen die in de nadagen nog van belang is. Mailen kan naar nachtvluchten.apenstaartje.omroepmax.nl En vergeet niet, er staat ook nog een prijsvraag op onze site nachtvluchten.fm waarmee u kans maakt op de honderdste streekroman van Gerda van Wageningen. Deze informatie over die prijsvraag kunt u ook vinden op teletextpagina 300. 31. Het is uh, bijna tijd voor een kort journaal. Het is bijna een half minuut voor drie. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Napels bij nacht. En daarin is de gast Kornald Maas. Graag tot zo.